9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De kans is groot dat Portugal meer financiële hulp nodig heeft... om niet af te glijden naar een faillissement. Dat zegt de kredietbeoordelaar Moody's Investors Service... die het land nu de junk-status geeft. Volgens Moody's groeit het risico... dat Portugal een tweede grote reddingsoperatie nodig heeft... voor het weer op de kapitaalmarkt tegen normale rente geld kan lenen. De slechte beoordeling leidde op de beurzen... meteen tot een daling van de euro ten opzichte van de dollar.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 In Frankrijk dreigt een nieuwe rechtszaak tegen de oud-topman van het IMF. De schrijfster en journaliste Tristan Banon heeft nu toch aangifte tegen strauss kahn gedaan. Ze beschuldigt hem van een poging tot verkrachting in 2003. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en vannacht in het hele land kans op een bui. Morgen opnieuw bewolkt en bui, het wordt dan 20 tot 23 graden. En de dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Amerika maakt zich op voor het celebrity huwelijk van de eeuw. In de entertainmentrubriek met Britt Maasland hoor je wie dat is dan die er gaat trouwen. En gaan we vooruitkijken op deze superbruiloft. En Dennis Wiersma is de gast, hij is voorzitter van FNV Jong. En dat was nogal een gedoe. Toen hij daar kwam in mei, en er is veel, veel commotie rondom hem. Um, dat hoor je straks hoe dat zit. En je hoort hem ook uh, van hem wat hij vindt van alle hij zijn rond het pensioenakkoord. En in Hoofddorp is op dit moment een buurtbijeenkomst bezig. Bewoners, uh, Buurtbewoners van het huis dat vannacht uitbranden. Die komen daar bij elkaar. En zo meteen hoor je hoe het daar aan, aan toe gaat. Today's Topics. Maar is Today's Topics met Liekeveld. Waar heeft men het zo over? Online en bij de koffieautomaat en bij de groenteboer. Ja, nou, nummer vijf, dat is uh, Duitsland, want die wil namelijk Denemarken boycotten. En aan de grens wordt uh, streng gecontroleerd en dat gebeurde eigenlijk al jaren niet meer. De kans is dat ze er zomaar zonder enige aanleiding uit worden gepikt... ...dat hij wordt gevraagd de auto aan de kant te zetten. Dan worden die identiteitsbewijzen gecontroleerd, wordt er even in de kofferbak gekeken... ...en dat is dus eigenlijk bijna twintig jaar terug in de tijd. De Denen die zeggen dat de extra controle geen enkel probleem voor toeristen hoeft te zijn. Zoals je ziet, de kritiek die er was, daar stil ik me niet onder over voor. Want ik ben van het Europese samenwerking. maar voor mij is het niet het doel ...dat de ongelooflijke waarschijnlijkheid in Europa ja, daar verstond ik eigenlijk ook niks van. Maar ik weet wel dat er alleen maar wordt gecontroleerd op smokkelwaar en illegale migranten. Daarop zegt deze Duitse politicus. Also die stand niet op mijn wunschliste und der wunschliste der Stad Flensburg. Um, We wollen meer grenzüberschreitende coöperatie en niet weniger. Uh, ik denk aber ook dat die realiteit weniger dramatisch uitvallen wird als die discussie daarover." Oftewel, het zal allemaal wel meevallen. Nummer 4. Om het aantal inbraken omlaag te halen zet de vereniging Eigen Huis filmpjes van inbrekers op internet. Het aantal inbraken per jaar is 80.000 en het aantal filmpjes op de website komt daar nog niet echt in de buurt. Het materiaal wat we hebben ontvangen hebben we zorgvuldig bekeken. Uh, we gaan daar heel verantwoordelijk mee om, dus we nemen met iedereen contact op. En als het verhaal niet helemaal blijkt te kloppen, dan leggen we het terzijde. Um, en als het be beeldmateriaal niet kan worden bevestigd met bijvoorbeeld een aangifte bij de politie, dan gaan we het ook nog niet publiceren. Ja, en zonder er nu langer omheen te draaien, want ik ben heel erg benieuwd... hoeveel filmpjes staan er nu al op de website? En dat is ook de reden dat je op de website nu nog geen filmpjes ziet staan... Omdat, er nog, omdat het verhaal nog niet rond is. En als dat wel rond is, als het wel helemaal blijkt te kloppen... pas dan gaan we het online zetten, want dan zetten we ook iemand te kijken als inbreker. En als, zolang er nog enige twijfel is dan doen we dat niet. Ondanks dat het straffer is om strafrechtelijke gegevens... zoals een filmpje van een inbraak op internet te zetten... zet de vereniging Eigen Huis het plan wel door. Nou, de vereniging Eigen Huis gaat met het Openbaar Ministerie in gesprek... om te kijken in hoeverre we ons initiatief om inbrekersbeelden te tonen... die door particulieren zijn gemaakt kunnen uitbreiden... met beelden die het OM heeft. Ja, binnenkort wordt het aanbod van nul filmpjes dus misschien wel uitgebreid. En we wachten nu in spanning af. Maar tot die tijd kunnen we gewoon altijd op dumper checken voor heftige inbraakfilmpjes. Nummer 3. 100 krakers die werden vandaag uit een prachtig pand aan de passeerdersgracht getrapt. En dat ging volgens een woordvoerder van de politie best rustig. Dan is dat eigenlijk vrij voorspoedig gegaan. Behalve dan dat we tegenstand hebben gehad uh, van uh, sympathisanten op uh, de passeerdersgracht met veel voorwerpen en flessen met name naar de MEF gegooid. Ja, toch zijn er bij deze rustig verlopen ontruiming 150 mensen aangehouden. De mensen zijn aangehouden met name omdat er vanuit deze groep... geweld werd gebruikt richting de politie. Er is dus heel veel met flessen gegooid. De straat lag onder het glas. En uh, een aantal mensen zijn voor oppelijke geweldpleging aangehouden. Krakers die staan bekend om hun creativiteit. Maar bij deze ontruiming was er eigenlijk maar één ding om mee te gooien. Daar zijn we aan, uh, aan het werk gegaan. En er werd daar uh, met flessen uh, in onze richting gegooid. Daarbij zijn meteen uh, drie mensen aangehouden in verband met de geweldpleging. De groep is vervolgens weggedreven. En op dit moment wordt die uh, hele groep in verband met uh, de verstoring van de openbare orde... en oppelijke geweldpleging aangehouden uh, op de Prinsgracht. Nummer 2, de laatste Space Shuttle van de NASA, die vertrekt aanstaande vrijdag. Dat is bijna 30 jaar na de eerste lancering in 1972. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We zijn op weg naar de hoofdmotor. We hebben de de eerste Space Shuttle En nieuwe Shuttle.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 Dankjewel Lieke. Het is vandaag precies 65 jaar geleden dat de eerste bikini op de catwalk te zien was. Nou, tijd om even de geschiedenisboeken in te duiken, want aan wie hebben wij nou de eerste bikini te danken? Barbara Sneeman, die is modejournalist bij het blad L'Officiel NL. Barbara, goedenavond. Hallo. Wie zit er achter die eerste bikini zoals we die nu kennen? Nou, een Fransman natuurlijk. Mm -hmm. uh, die heette Louis Reaard en uh, die uh, uh, had een wedstrijd met zijn uh, rivaal wie het kleinste badpak uh, kon maken. Een, mo een modeontwerper uh, maar... is hij? Oh. Nee, ja, hij, was, hij had gewoon een soort van uh, ondergoedwinkeltje in Parijs. Dat had hij, uh, daar moest hij gaan werken van zijn moeder en dat deed hij. Okay. Zij was eigenlijk niet eens een modeontwerper, maar hij was gewoon... Uh, uh, Ondergoedverkoper. En, en, en en was, hij, het was een, een, een wedstrijd dus en hij ja. dacht ik kan wel het kleinste bedenken. Ja precies ja. en toen uh, um, maar zijn rivaal was zelfs niet zo uh, uh, dapper dat hij uh, een, een zwempak durfde te maken waar uh, dat de navel onthulde en dat durfde deze meneer een jaar wel <laughs> ja. en daarmee uh, ja. deed hij natuurlijk al heel veel stof opwaaien want dat was echt een grote schande. Ja dat kan ik me voorstellen. Waarom heeft hij het eigenlijk een bikini genoemd? Is dat bekend? Ja, dat een beetje, dat, tegelijkertijd in die periode um, deden de Amerikanen nucleaire, nucleaire wapentests in, uh, bij een eilandengroepje waarvan een van die eilandjes heette Bikini. Dat vond hij een leuk woord en hij hoopte dat dit kledingstuk uh, zou inslaan als uh, een nucleaire bom. Dat is de reden. Dat is een beetje, zo gaat het verhaal. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies. Maar nee. Het, uh... nee, het moest inslaan als een bom. We hebben het nu over 1946. Ik neem aan dat dat het insloeg als een bom. Ja, het was, absolu het was absoluut geen succes in het begin. Het, niemand moest er wat van hebben. En iedereen sprak er schande van. Het Vaticaan veroordeelde. Het, het, het werd verboden in Spanje, Italië en Portugal. Maar durfden er wel vrouwen te showen überhaupt? Nou ja, natuurlijk eigenlijk niet. Hij, hij kon ook helemaal niemand vinden die dat met dat ding op de foto wilde. En uiteindelijk vond hij een naaktdanseres, uh, surprise, surprise, zo gek om dat, uh, om dat uiteindelijk toch te doen. Ja. En um, nou ja, een jaar vijf later zo geloof ik, uh, showde Marilyn Monroe voor het eerst een bikini op een foto. En uh, toen sloeg het natuurlijk inderdaad in zijn bom. En toen daarna nog Brigitte Bardot, geloof ik. Ja? Toch? En die heeft het toch ja. echt, echt groot gemaakt? Ja, precies. In, in... in dezelfde tijd allemaal. Maar dat was natuurlijk absoluut toen heel erg gewaagd. En als je kijkt naar die bikinis van toen, dan vinden wij dat nu natuurlijk helemaal niet meer gewaagd. <laughs> nee. Nou, uh, thank God voor de bikini denk ik altijd maar. Want uh, voor dames zoals ik, dan als je een badpak aan hebt, dan slaat alles zo plat. Dat moet je niet hebben. Daarom, ik, yes, ik ben er blij mee. Barbara Sneeman van uh, het blad Love Shell NL, dankjewel. BNN Today. Ja, wat gaan wij doen zometeen? Um, op dit moment ja, is er in uh, Hoofddorp een bijeenkomst voor buurtbewoners bezig. Die, uh, die praten over de brand van vannacht waarbij vijf mensen om het leven zijn gekomen. zometeen bellen we met een verslaggever van RTV Noord-Holland over hoe het daar nu is. Maar eerst Milo.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 we swim together on weekly day trips to spreken we altijd opvallende zaken uit de wereld van media en entertainment... met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat een huwelijken in showbizland. Daar hebben we het nu ook weer over. Afgelopen weekend natuurlijk Albert van Monaco uh, met Charlene... En, uh, en Kate Moss, topmodel, met uh, Jamie Hinz van de uh, band The Kills. En nu komt er weer een huwelijk aan, namelijk dat van uh, Kim Kardashian... En nou, yeah. weet ik wel wie het is, want uh, ik lees de bladen. Maar ik denk dat toch veel mensen denken, ja, wie, wie, wie, wie? Dus moet ja, je denk uitlesen. je dat? Nou, ik denk dat wel iedereen denkt, wat doet ze nou eigenlijk? Nou, dat, maar vooral, ik denk wel ja, dat vooral, ja. Dat Dat iedereen dat kent. Kim Kardashian, ja, wat is, ze? Is, is eigenlijk een personality. Een Amerikaanse stiliste. Uh, ze is later ook wat gaan acteren, model... Nou, ze is bekend van televisie, maar eigenlijk nadat haar eigen sekstape uit is gekomen. En natuurlijk bekend van haar eigen reality show. Ja. Maar ik denk dat de meeste mannen daar kennen van haar. Der... Goede achterwerk, want ze is een van de J-Lo's, zeg maar. Ze heeft echt ja. een heel goed, uh, goed stel uh, billen. Ik, ik had er net nog even gegoogeld toen las ik dat ze laatst uh, om te bewijzen dat het echt is, dat de billen, dat er geen implantaten in zitten, dat ze een röntgenfoto heeft laten maken. Ach jeetje, ja, ja dat is leuk. Ja. Maar zij is, zij is vooral een realityster. Ze heeft haar eigen eigenlijk show wel. met haar zussen. en, en maar eigenlijk kan, de hele familie. De hele familie zelfs. Ja, maar kan ze ook iets verder? Dat is, ja. Of is het, een soort, is het echt te vergelijken ja. met Paris Hilton? N nou weet je, ik denk altijd dat die meiden veel meer kunnen dan dat wij denken. Want zo'n machine kan niet lopen, natuurlijk uh, ook omdat er een heel machine achter staat qua mensen, maar ze moeten zelf ook iets kunnen. En ze heeft haar eigen winkel en eigen lijnen. En volgens mij zet ze al 6 miljoen dollar om in merchandise van alles wat ze verkoopt. Dus er zal echt wel iets uh, in de hersenen ook zitten. En daarmee en bedoel je uh, uh, mokken en, en t-shirts en dat soort dingen? Nee, nee. En, uh, kledinglijnen echt. En, okay. en, en parfums en dat soort uh, dingen. Even een uh... Voor, uh, voor de duidelijkheid nog een klein fragmentje uit haar reality show Keeping Up with the Kardashians. Sunday, June 12th. <laughs> the Kardashians are all coming back together. And this season. What the hell are you girls doing? Family rules. Guess who has the last laugh now, ladies? Like it? Or not. Ja, Bridget. een klein stukje dus uit, uh, uit die serie. Ja, de hele familie zit erin. Want niet alleen zij en er al even prachtige zussen zitten erin... maar ook haar vader. En die is ook bekend, toch? Ja, ja, ja, ja, dat is een oude uh, sporter. Maar de, de echte vader, die zit er niet in. Want dit is de dus stiefvader die in Keeping Up With The Kardashians zit. Want daar is de moeder mee hertrouwd. Ja. Maar de echte vader die kennen we nog omdat het destijds uh, bij O.J. Simpson tijdens de rechtszaak uh, zijn advocaat was. Inmiddels leefde uh, Robert heet die, uh, niet meer. Maar uh, destijds, uh, destijds was hij natuurlijk heel erg beroemd. Want die zaak ja, dat ja. heeft iedereen natuurlijk gevolgd. Nou, en deze dame dus, Kim Kardashian, die gaat trouwen binnen in en dat wordt wel het showbiz huwelijk van het jaar genoemd in Amerika. Marike Audians weet er meer van, die woont in L.A. Marike, goedenavond. Goedenavond. Is dit echt uh, huge in Amerika? Ja, iedereen spreekt ervan natuurlijk, in ieder geval binnen de entertainmentwereld. En degenen die de bladen lezen en de websites bijhouden, die worden ermee gebombardeerd. Zo is vandaag bekend geworden dat er nu een vloot van Rolls-Royces is besteld, die ze wil gaan inzetten om haar gasten te vervoeren. En elke dag komt er druppelsgewijs iets naar buiten, want voor het overige proberen ze het natuurlijk nog zo geheim mogelijk te houden. Maar kleine smeugen, details worden alvast uh, losgelaten. Ja. He, ze gaat trouwen met een uh, NBA basketballer, hè? Chris Humphreys, die is ja. daar ook heel erg groot? Of... Ja, wij houden dat niet zo heel erg bij, de NBA's en zo. Ja, in Amerika worden natuurlijk sporters wel goed gevolgd. Dus hij is zeker bekend om zijn eigen professionele capaciteiten. Maar de laatste tijd toch vooral in het nieuws om die dame die hij dan gaat trouwen. Maar wat, wat zij is zo, want zij is een prachtige verschijning. Een bloedmooi meisje, heel lang, donker haar. Ik geloof dat ze ook van Armeense afkomst is. Onder andere, dat zie je er ook wel een beetje aan af. Maar ik vind er vooral zo ontzettend fake. Ze hebben al een gigantische laag make-up op. Ja. Um, maar is dit nou typisch iets waar die Amerikanen heel erg van houden, van zo'n plaatje? Ja, als je vraagt waarom zo'n vrouw populair is, dan uh, krap ik me ook altijd het drie keer over het hoofd. Maar het heeft denk ik toch te maken met het feit, zoals Bridget al aangaf... dat zij niet slechts één ding doet, maar heel veel dingen. En je ziet haar verschijning dus altijd overal weer tevoorschijn komen. Of het nou uh, voor reclamedoeleinden is, of uh, op de cover van een magazine... of in de eigen show, of de spin-off van de show. Je wordt gewoon doodgegooid met dat mens. En ja, of je het wil of niet, je gaat dan toch een beetje van de houden. Althans, uh, veel Amerikanen hebben dat, ik ja. persoonlijk... <laughs> ja, ik vind het meer een fenomeen dan dat ik denk: god, ik zou fan worden van haar. Maar er zit wel een heel uh, een marketinggedachte achter, of niet? Is het helemaal heel gepland, hè? het Merk Kardashian, of niet? Ik denk het wel. Ik heb wel eens gelezen wat die dames verdienen per dag en daar schrik je enorm van, maar dat kan niet anders dan of daar zit een berekenende marketingmachine achter. Maar ik ben het wel met Bridget eens dat ze natuurlijk toch ook zelf wel iets moet kunnen, anders heb je dat misschien één seizoen, dat succes, maar niet al zes seizoenen zoals in dit geval uh, aan de hand is. Ja. Nou hebben we natuurlijk net wat huwelijken gehad. Willem en ik hadden het er al heel eventjes over. Maar ik kan me voorstellen, zeker met uh, iedereen die zij kent... Hè, want ze is wel echt de E-list van de Amerikaanse sterren... dat dit huwelijk misschien wel het, het, het huwelijk van Kate en William overtreft. Of overdrijf ik dan? Nou, daar gaan ze in ieder geval zelf wel voor. En zo wordt het ook aangekondigd nu door de kenners. Het moet het royalty huwelijk van, uh, van de eeuw worden in Amerika. En uh, daar doen ze dus alles aan om, uh, om in ieder geval uh, belangrijke gasten uit te nodigen. Maar ook hebben ze bijvoorbeeld al afspraken gemaakt om de hele ceremonie live te gaan uitzenden. In een uitzending van twee uur op e-entertainment. Dus uh, ja, zij benaderen het zeker wel met die insteek dat het minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker dan een koninklijk huwelijk zou moeten worden. Heerlijk. Wanneer is het? Ja, dat is niet bekend. Dat wordt natuurlijk angstvallig geheim gehouden. Maar uh, op dit moment gaan de geruchten uh, over augustus aanstaande. Het showbiz huwelijk van het jaar. Ergens in augustus. Ach, we gaan er alvast smullen, dames. Het wordt weer heerlijk. Toch, ja. toch, Bridget of niet? Jij gaat er ik, ook Ik uh... zit uh, achter e-entertainment hoor te kijken. Ja. ja, absoluut heerlijk. Kunnen we dat krijgen hier eigenlijk? Ja, als ja. je UPC hebt of uh, andere digitale ja. dingen wel. Ja, Dat heb ik, geloof ik. Ja. Goed, ergens in augustus. Dankjewel Marike, audience vanuit L.A. en Bridget Maasland. En uh, jou zien we natuurlijk volgende week weer. Dankjewel. Ja. gens les coups de foudre. gaan maken dit jaar. Dat hebben wij uitgezocht. Prachtige ziezien. Thomas fysi, Le komt Comtois. Exit Holland. Ja, in Exit Holland vliegen we natuurlijk elke dag het wereld over. Op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Marcel Neutel vanuit Cameroen. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een raar verhaal. Jij werd opgepakt. Um, hoe ging dat? Ja, klopt inderdaad. Uh, dat is alweer enkele maanden geleden uh, weliswaar. Maar uh, ik werd opeens aangeschoten door een uh, door een vrouw. Ik kwam me afgelopen met een, uh, met een envelop. En ze trok ze ineens een, uh, een foto uit. En in die, uh, in die envelop, op die foto, daar stond, uh, daar stond ik ge, uh, afgebeeld. En, en uh, ze beschuldigde me van allerlei zaken waardoor uh, waardoor ik uiteindelijk uh, zelfs bij de politie heb moeten Ja, want ze zei van ja dat je geld van haar zou gestolen hebben en, en een paspoort. Ja. Klopt. Nee, ze zei, ze, ze, zei het is Cameroense en uh, ze beschuldigde me van het feit dat ik... Uh... Uh, haar paspoort heeft afgenomen, 3000 euro en een, een vaccinatieboekje in ruil voor een visum voor Italië. En uh, het verhaal is heel raar geworden. Ze, ze, ze zei zelfs dat ik ook de ambassadeur van Italië was en ze wilde onmiddellijk dat, uh, dat geld weer terug hebben. En anders ging ze met dit verhaal naar de politie, wat ze, wat ze dus ook heeft gedaan. Ja, en nou, uiteindelijk zijn jullie daar alle twee bij de politie geweest, zijn jullie verhoord. Maar, ja. maar eerst even, ja. die vrouw die heeft jou op straat aangesproken. En die liet dus een foto zien van jou. Hoe kwam ze aan? Dit was een willekeurige vrouw die jij niet kende. Hoe kwam ze aan jouw foto? Nee. Nou ja, ook wel weer op een hele bizarre manier. Want uh, uh, ik reed ooit een keer tussen de twee grote steden van, uh, van Cameroen. En de weg was heel slecht. En dan stond een tv-ploeg. Die was uh, opnames aan het maken en die, sta die, die stak uh, zeg maar een microfoon door mijn raam heen met de vraag van wat vindt u van de weg. Nou Dat is op televisie geweest en die vrouw heeft die tape opgevraagd bij uh, de productiemaatschappij. En van die tape heeft ze vervolgens weer een soort van stil in een foto genomen. En met die foto is Sinhaoundé op zoek gegaan naar mij. En het is een stad van 2 miljoen inwoners. En uh, nou ja, kennelijk is het makkelijk uh, een blanke te vinden in een, in een rode Nissan Terrano. En, uh, dat had dat maar zo gevonden. <lacht> wat een raar verhaal. Dus die, die vrouw die zag jou op tv, die dacht waarschijnlijk, ha, een blanke, daar valt geld te halen. Ja, en daar ja. En maak ja, ik een ik foto van. Het... Ja, ja. En, Sorry? Nee, en, ja. En, en dan maakt ze dus een foto, dan gaat ze op zoek naar jou, ze vindt jou. Uiteindelijk ja. moet jij met haar naar de politie, werden jullie verhoord. En, en ja. hoe, hoe, hoe, hoe, ik neem aan dat, dat jij kon zeggen, nou, dit slaat helemaal nergens op. Nee, nee. Dus ik had natuurlijk helemaal geen verhaal. Dus uh, we, zaten, we zaten ook met z'n tweeën en nog wat andere mensen bij de, bij de politie op het uh, politiekantoor. En ik kon natuurlijk ook niks. Ik had, ik had geen verhaal. Ik kon alleen maar zeggen, ik snap hier ook niks van. Nee. Maar uh, ja, zij, zij, zij beschreef. De politie schreef alles op. En uh, wel, alles. Ze hadden een uh, soort van piepmachine. En dan misten nog nogal wat toetsen. Dus als ik bijvoorbeeld zit met... Of zij een zin met te veel T's erin uh, had, dan moest het allemaal bijgeschreven worden. Dus ik heb er uiteindelijk bijna drie kwart dag uh, op het politiebureau gezeten. <lacht> om uh, om zo'n heel verhoorwelte mannen te krijgen. <lacht> en, die, en die foto zou ze dan van jou hebben genomen toen jij haar beroofde of zo, zoiets? Dat was haar verhaal. Ja, ja nee, ja, het, het, het, het, het kwam ook allemaal gewoon niet bij elkaar. En, nee, uh, maar nee. goed, het meest vreemde is nog dat de politie het allemaal serieus opnam. En dat uiteindelijk ook gewoon... Uh, naar een soort van procureur heeft gestuurd, die moest er dan een, uh, een aanklacht van maken. En hoe is dat afgelopen? Uh, ja, nou, uh, ik zou, moest er een tweede keer voor verhoor komen. En uh, ja, toen was ik wel een beetje zat van, want uh, ik hoorde ook van via via uh, van de procureur dat die eigenlijk wilde schikken. Ja? Dus toen was het helemaal duidelijk dat, uh, dat ze mij probeerden uh, ja, erin te laten lopen. Dus toen hebben we via mijn werkgever... Uh, zijn we wat andere wegen gaan bewandelen? En hebben we rechtstreeks contact opgenomen met de procureur-generaal? Mm -hmm. En die kon met één belletje kon die ervoor zorgen dat het hele dossier verdwenen is uh, gemaakt. Dus, dus ja, het is uiteindelijk ook niet echt op een juridische manier opgelost, maar het is uh, voor zover ik het nu. Uh, kan overzien, is het opgelost. Oké, okay, maar je hebt in ieder geval geen cent betaald, natuurlijk, aan die vrouw, neem ik aan. Ik, nee, nee. nee, ik heb geen cent betaald. En gelukkig, ik heb ook van verschillende mensen gehoord, dat het komt vaker voor in Cameroen, zulke dingen. De mensen zijn natuurlijk ook hartstikke arm en ja, ja. ze moeten voor alles doen om, uh, om toch een beetje centen te verdienen. Um, maar ik vond dat mijn verhaal wat vrij uitzonderlijk is. Dus um, dat doet me dan nog wel weer een beetje positief, stemming hier. Je hebt in ieder geval een goed verhaal voor op verjaardagen. Laten we het daar maar op houden. Ja, precies. Of voor op de radio. Marcel Neutel vanuit Cameroen, dankjewel.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 you? your lies. Let's not get emotional or rationalized. Now don't you go imagine that I whisper something crazy like Even reconnaissance. Oh oh Ik kan je alleen maar. Je kan je alleen maar. We le noorden met. Hé. Hey. Eh, uh, anderhalf over, half tien, tijd voor het nieuws. Hier is finch Radio 1. met NOS-journaal.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 Dankjewel, Rachid Finch. En dan gaan we door met Barbara Mulder, verslaggever van RTV Noord-Holland. Barbara, goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar al de hele dag in Hoofddorp, daar waar die brand heeft plaatsgevonden. Er is net een, een buurtbijeenkomst geweest voor de buurtbewoners. Ja, hoe, hoe was de sfeer daar? Ja, van de bewoners die ik heb gesproken hoorde ik dat het een zeer indrukwekkende bijeenkomst was. Er waren zo'n honderd mensen aanwezig en het verdriet en de verslagenheid... Ja, waren heel goed voelbaar. De bijeenkomst is begonnen met één minuut stilte... waarin de gedachten uitgingen uiteraard naar het gezin... maar voornamelijk ook naar de kinderen Lisa, Daan en Lana. Het nieuws dat gemeld is op die bijeenkomst... is dat uh, de autoriteiten uitgaan van een misdrijf. En zoals zij het omschreven, een misdrijf gepleegd door een lid van het gezin. Mm -hmm. uh, dat zou dan gaan om brandstichting in het huis. Er is ook een jerrycan gevonden... En uh, wat de burgemeester ook bevestigd heeft... dat was het verhaal wat vandaag al rondging, is dat de deur gebarricadeerd werd. Uh, dat de deur gebarricadeerd was. Dus dat het niet mogelijk was om het huis uh, zomaar binnen te gaan. Vreselijke details ook daarover. Weet je ook nog iets over... Um, volgens buurtbewoners zou de vader gisteravond nog hebben gezegd... Van, tegen een aantal buurtbewoners of tegen één buurtbewoner... Um, dat er iets ergens ging gebeuren. Heb jij daar nog iets over gehoord? Ja, dat is het verhaal dat ik zelf vandaag inderdaad heb gehoord via via in de buurt. Je moet je wel voorstellen als zoiets gebeurt dat, uh, ja, dat er heel veel verhalen ontstaan. Dus dat je natuurlijk goed moet blijven opletten uh, wat is waar en wat verzinnen mensen er zelf bij. Maar mm -hmm. er is inderdaad een buurtbewoner uh, die vandaag heeft verteld dat hij gisteren heeft gehoord van de vader. Um, ja, dat hij zou hebben gezegd, ik ben iets van plan en uh, ja, jullie zullen dat morgen horen op het nieuws. Ik begreep dat uh, de burgemeester, politie en justitie uh, erg benieuwd zijn uh, naar, naar de buurtbewoner die dat gehoord heeft van de vader. En dat dat ook zeker verder onderzocht zal worden. Ja, want er is inmiddels wel bekend dat uh, het gezin was bekend bij jeugdzorgen. Ja, vandaag is op de persconferentie die vanmiddag werd gegeven, is gezegd dat er in juni, dus een maand geleden, dat er een melding over het gezin is binnengekomen bij de politie. Vervolgens is jeugdzorg daar uh, ook bij betrokken geweest. Er zijn volgens mij een aantal gesprekken geweest met het gezin. En de uitkomst daarvan was uiteindelijk uh, dat waarschijnlijk vader en moeder hebben gezegd van... wij proberen zelf uh, met onze problemen uh, om te gaan en het verder zelf op te lossen. Ja, en ik denk dat niemand heeft kunnen vermoeden dat het uiteindelijk uh, zo'n gruwelijke afloop zou krijgen. Nee. Goed, Barbara Mulder, verslaggever voor RTV Noord-Holland, die is daar de hele dag in Hoofdorp geweest. Dankjewel. Prima. Zometeen Dennis Wiersma, de nieuwe voorzitter van FNV Jong, die is hier en dat is een VVD'er. En dan vonden ze maar raar te hebben, FNV. Waarom? Dat hoor je zo meteen. je met Sweet Harmony. Radio 1. VNN Today. FNV faxcentrale en de verschillende FNV bondgenoten ja, die gaan rollend over straat nu er uh, dat nieuwe pensioenakkoord zit aan te komen. De ene week wordt het aftreden van FNV voorzitter Agnes Jongerius geëist en de andere week dan noemen collega's elkaar weer slap en traag en weet ik wat allemaal nog meer. Maar zelfs midden in al dat geruzie is er toch nog één iemand te vinden die eigenlijk dolgraag bij de FNV aan de slag gaat en dat is Dennis Wiersma. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Sinds mei, uh, afgelopen mei, de kerstverse voorzitter van FNV Jong. En dan denk ik, nou, zit je daar sinds mei, denk je, goh, leuk, goede baan, leuk voor mijn carrière. En dan breekt de pleuris uit binnen de FNV. Dat was wel even schrikken, neem ik aan. Ja, goede timing wat dat betreft. Uh, of eigenlijk, eigenlijk geen goede timing natuurlijk. Voor de vakbond is het allemaal niet zo chic. Dat is wel heel erg jammer. Nee, niet echt, hè? Nou of, ja, het wordt, het wordt ook worden. uitvergroot, natuurlijk. Het gaat dan om poppetjes en belangen. Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk om de inhoud, natuurlijk. Om het pensioenakkoord. En dat is voor jongeren eigenlijk natuurlijk heel belangrijk. Dus maar dacht daar hebben we wel op Maar dacht je wel even in mei van: My god, waar ben ik aan begonnen? Nou ja, het was wel toen ik begon. In de twee, drie dagen was ik bezig. Toen zag ik al in de krantenkoppen. Uh, uh, Agnes Jongerius moet weg, zeg maar. Nou, toen dacht ik: Goed, ik. Uh, ik zit op de plek zeg maar, waar het allemaal gebeurt nu. Dus dat is wel heel spannend. Mm -hmm. Maar het is ook wel heel, heel leerzaam allemaal om te zien hoe het gaat natuurlijk. Ja. Ja. Moet zij weg, vind jij? Nee. Kijk, de discussie gaat over de inhoud. En dat wordt wel eens vertekend. Uh, maar we hebben het over het pensioenakkoord. En dat akkoord wat daar ligt. Ik denk dat dat een goed akkoord is, ook voor jongeren. En... Ja, want jij staat achter haar. Hè? Achter... Nou ja. achter haar. Achter dat akkoord. Het gaat erom dat je, je moet natuurlijk wel beseffen dat als we doorgaan op de huidige weg... dan komt het niet goed. Hè? We worden eenmaal steeds ouder, dus dan heb je gewoon een paar keuzes. Of je uh, gaat gewoon meer van je loon inleveren... om die pensioenpot uh, meer te krijgen. Of je zegt, nou ja, ik, ik, ik doe liever helemaal niks. Nou Dan krijg je uiteindelijk gewoon minder pensioen. Of je zegt, nou, we werken wat langer door... En dan wordt die pot wat groter, eigenlijk die spa die je opbouwt. En uiteindelijk kan je dan ook weer meer pensioen krijgen. En dat is wat we eigenlijk ja. nu voor kiezen en waar het om gaat. Maar ja, de, de, de kritiek op dit pensioenakkoord... we gaan het hier overigens maar eventjes over ja. hebben... want we <laughs> gaan het vooral hebben over, over jou, over jij, bij jou bij FNV Jong... en over waarom je in godsnaam, als je zo jong bent... bij iets van een vakbond gaat werken. Uh, maar heel even over het pensioenakkoord. Want de kritiek is juist dat het voor jongeren geen, eigenlijk een slecht akkoord is. Hè? D66 onder andere zegt van ja... Jongeren moeten hun hele leven betalen voor een pensioen... dat straks misschien wel op is tegen de tijd dat zij eigenlijk met pensioen ja. gaan. Ja, ik heb die, die kritiek natuurlijk gehoord. En ik vind het soms wel heel lastig om daar echt goed op te reageren. Het zijn vaak ook halve waarheden, doemscenario's. Mensen die er niet bij zijn dat ze niet zelf meegepraat hebben. Waar het ons om gaat in die inzet voor het pensioenakkoord... is eigenlijk dat jongeren gewoon de koopkracht kunnen behouden. Dat het geld wat ze nu hebben, dat ze daar ook iets voor kunnen kopen. En dan heb je er niks aan als jongere... dat je heel veel van je salaris moet inleveren... Aan je pensioen voor later. Dus we hebben gezegd, nou de premies moeten stabiel blijven. Die gingen steeds maar omhoog voor jongeren, steeds meer inleveren. Je werkt al één dag in de week, vinden wij genoeg. Nou, dat is één. Dat is geregeld in dit akkoord. En twee, uh, ja, uiteindelijk heb je 30, 40 jaar nu nodig om dat pensioen op te bouwen, dan wil je ook nog dat je er straks boodschappen van kan, uh, kan kopen. Maar nou, heb jij straks nog een pensioen? Ja, ja, daar heb ik echt het volste vertrouwen en in. Ik. Maar daarvoor ja, <laughs> <laughs> zeker, zeker jij ook. Jij kan ook je boodschappen nog, uh, nog kopen. Kijk, je moet niet vergeten dat pensioen. Uh, dat is iets wat je opspaart en daar werken we hard voor. Maar het is ook iets, uh, nou ja, Dat is natuurlijk nooit zeker geweest. Ook, hè? En we willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jongen later wel dat goede pensioen heeft. En die koopkracht is heel belangrijk, want als je nu 1000 euro hebt, over 40 jaar koop je daar echt niks meer voor. Maar ik snap ook wel, het is allemaal heel ingewikkeld, wordt ook ingewikkeld gemaakt en dan is het heel lastig. Dus we zouden het meer sexy moeten maken. En dat geldt ook voor die hele vakbond, dat het, het, het speekt soms gewoon niet voldoende aan. Het moet uh, meer seksspiel krijgen. Nou, kan je zeggen, daar ben ik voor. Maar dat is. Uh, <laughs> dat, zo is, zie ik mezelf Dennis ook weer niet. Dat is eerst maar aangenomen. <laughs> nee, maar ik vind ja. wel die jongeren moeten echt uh, prioriteit nummer één worden. Er wordt veel van ze verwacht. We hebben straks in 2040 op, op elke 65-plussen nog maar twee werkenden. Nou ja, van die jongeren, daar uh, komt onze later leraren en verplegers vandaan. Daar moeten we echt in investeren. Maar ja. hoe ga je letterlijk, even letterlijk, ga je. Is jouw plan om. Ga je langs de scholen? Ga je ja. op festivals staan? Hoe, ja, dat, hoe, dat, al hoe die krijg twee, twee dingen. Ga je die mensen ja, erbij? Nou ja, dat is een. Dat is een goede vraag, want uh, het, het lastig is natuurlijk om, om dat nut te laten inzien. Kijk, als je een mot hebt met je baas of de, de, je, je, er is iets anders aan de hand... dan kan je ook altijd bij die vakbond terecht. En vaak kom je dan pas met die vakbond in aanraking... als je er echt iets mee aan de hand is. En wij willen er ook voor zorgen dat jongeren al eerder die vakbond leren kennen. Dus we geven op, op scholen voorlichting. Dat doen we op, op zowel het mbo, ook op het hbo, ook op uh, middelbare scholen al. En dat werkt heel goed. Even over jou persoonlijk, Dennis. Want jij je bent een doorzetter van de MAVO naar de HAVO, naar het HBO, naar de ja, universiteit. Dat kon nog. Ja, dat kon nog. En, dan, en dan kom je hier terecht bij FNV Jong. Een ja. carrière-mannetje? Uh, nee, ik, ik, voor mij speelt zelf eigenlijk altijd heel erg mee dat ik, uh, ik kom uit een arbeidersgezin. M mijn vader heeft een snackbar. Mijn, mo mijn moeder is werkloos. En, nou ja, we hadden het niet zo breed. En ik had heel erg het idee, nou, als dit het is, dan wilde ik daar iets beters van maken en niet alleen voor mezelf, maar ook uiteindelijk voor die mensen zelf. Dus ik, ik heb altijd heel erg voor je te... ouders bedoel je? ja, voor mijn ouders. Dus ik heb heel erg al het gevoel gehad: ik wil dat het juist goed gaat met iedereen, want ik denk dat het dan voor de samenleving ook beter is. Mijn zusje zit in de Waijong, maar uh, nou, die, die werkt niet, die heeft geen baan. Wat Ka heeft zij? Uh, borderline okay. en daardoor, uh, nou ja, tekent ze wel eens de formuliertjes voor hulp, uh, die mag ze ondertekenen, krijgt ze geen hulp, maar dat vindt zij wel prima. Maar ondertussen wordt ze natuurlijk niet geholpen, wij zijn aan de kant zitten. Nou, dat gaat niet altijd goed. He, ook voor, uh, dat levert ook als overlast aan de, aan de samenleving. Nou, ik denk niet dat we daar blij van worden op lange termijn. Dus we kunnen op korte termijn wel zeggen. Nou, uh, geef mij maar die hypotheek te aftrekken en laat de rest maar hangen. Maar op lange termijn worden we daar niet blij van. Dus het is echt wel uh, persoonlijk gemotiveerd dat je dacht, ik wil het niet zo hebben als mijn vader en mijn moeder en mijn zus. Ik, ja, dat ik, is ik wel serieus. Ja. Kijk, je moet ook. Ik vind dat je jongeren echt op vroege leeftijd zoveel mogelijk moet toestoppen om uiteindelijk ook zelfstandig te kunnen doen. Je moet die zelfredzaamheid ook echt wel, wel stimuleren. Ja. Maar we doen nu toch vaak wel iets meer ze aan de kant... of laten we een beetje een drijfzak, uh, drijfstand zakken. En dat, ja, dat, dat vind ik echt heel erg jammer. Maar jij, komt, uh, jij, komt, uh, uh, jij bent VVD'er... Eh, maar je zat een tijdje... Nee, nou, je knikt half... Ja, ik ben, nee, ben ja, lid van, bent, van de VVD, maar lid. er wordt heel vaak gezegd... dat ik een enorm actieve VVD'er ben. als je lid bent van de VVD, ben je... een Tegenwoordig is dit zijn dan... al actief genoeg. Ja, ja, dat is waar. Maar daarvoor ja. zat jij bij de jonge vartenisten. Heb je ook nog uh, tijdens ja. iets gedaan. Uh, en daarvoor, geloof ik, of daarna... Uh, bij Emiel Ratelkant. Ja, daarna. Ja. daarna dat ja, ik was, was toen, toen 16 en dat krijg ik veel terug. Is bijna tien jaar geleden... En ik denk wel eens, ja, hoe moet ik dat nou eigenlijk... Dat, dat, Goed wat voor antwoord moet ik daar nou op geven? En ik, ik zeg het meer van, ja, de een zit op voetbal vaak... En de, en de ander doet aan politiek. En zo voelde het voor mij toen ook. Ik was heel erg geïnspireerd door de opkomst van Fortuyn. Ik weet nog dat debat, dat hij de verkiezingen in Rotterdam had gewonnen. En toen het debat had met de, de oude politiek. Ad Melkert, Hans Dijkstal, Paul Roosemullen. Pijnlijke debat. En, ja, ja, precies. En toen dacht ik, god, nou, hier, hier wordt geschiedenis geschreven. Hier hebben we echt een een markering van, van wat er in politiek gaat gebeuren. En dat is ook wel bewezen. En toen was ik heel enthousiast. En toen begon ik me voor politiek te interesseren. Ja, en toen ging ik studeren. Inderdaad, via de MAVO naar de HAVO, de HBO. Kwam ik bij sociologie terecht. En toen ben ik me ook echt gaan, uh, gaan interesseren in politiek. En ook wat meer inhoudelijk gaan verdiepen. Maar het was vooral het enthousiasme wat hem gestuurd heeft. Maar het lijkt uh, nogal uh, in ieder geval op papier een tegenstelling. Uh, voor tenisten en ook nog een beetje Emil Raterband en VVD. En dan zit je nu bij FNV Jong, wat ook ja, een linksbolwerk is. Ja, dat ja. Ik vind het jammer dat jij het zo omschrijft. En misschien zit daar wel iets in wat gedraaid moet worden. Want de FNV is natuurlijk niet een politieke organisatie. En zeker niet voor één politieke kleur of partij. Dus daar hoort iedereen thuis. Uh, Jawel, ik durf wel te weten dat er genoeg u... VVD'ers zijn onder FNV-leden. Maar goed, er, er was ook kritiek toch op toen jij voorzitter werd. Ja, maar Moeten we wel zo'n zo liberaal bij de FNV? Ja. Die toch arbeidersroots heeft. <laughs> ja, ik, nou goed, ik snap die kritiek soms ook wel. Kijk, als, je, als iemand binnenkomt met een beetje een, een vreemde achtergrond voor je gevoel... dan denk je, nou, wat is dit? Maar ik daag iedereen uit om gewoon met mij dat gesprek aan te gaan. En wat ik belangrijk vind, is dat we die jongeren zoveel mogelijk toerusten... en ook. Ja, de FNV komt op voor de hardwerkende Nederlander. Doet de VVD ook, zeg maar. Ja, en maar met de je ja, schouders dra uh, dragen Ik kijk niet naar die hokjes. Ik ga, liever, ik ga gewoon die tijd met die hokjes dan liever aan. Nadat we ons daar laten door beïnvloeden... om, om, ja, om mensen in een hokje te stoppen... en vervolgens of, of eigenlijk niks met elkaar te bereiken. Ik wil met elkaar iets bereiken. Ik zeg, de jongeren moeten op één. Nou ja, laten we daar naar kijken, alsjeblieft. En niet naar die hokjes, dat is volgens mij echt niet meer van deze tijd. Vinden vind de jongeren ook niet interessant, hoop ik. Zien wij jou straks... Uh... Ergens op de VVD-lijst voor de Tweede Kamer? Nee, voorlopig niet. Nee, zeker niet. Ik, ik werk bij FNV en daar is juist een uitdaging te pakken. Ik heb niet voor niks, toen het kabinet bekend werd... meteen bij de FNV gesolliciteerd. Omdat ik dacht, ja, hier hebben we even een tegenwicht nodig. Het is steeds meer eigen belang voorop. Uh, wat doet de overheid voor mij? Niet wat doet de overheid voor ons? Dat is echt zonde voor jongeren. Op de korte termijn leuk voor je in je portemonnee. Maar op lange termijn hebben we er echt veel aan als we investeren in die jongeren. En dat moeten we echt gaan doen. En dan moeten jongeren ook massaal voor uh, eigenlijk de bühne opkomen. Laat het maar zien. Wat is het grootste um, punt dat moet aangepakt worden? En wat gaat, wat gaat aangepakt worden door jou, Dennis? Wat nou, ga jij beter maken voor jongeren? Wat ik in ieder geval hoop aan te pakken is de minimum jeugdloon. Die zijn echt belachelijk laag. Dus 2,50 voor een, een 16-jarige, 3,50 voor een 18-jarige. Dan word je gewoon uitgebuit. Dat is niet meer van deze tijd. Ook in vergelijking met Europa niet... Uh, als we echt respect hebben voor die mensen. Die moeten ook een brood kopen. Moeten ook een huur betalen. Uh, dat soort dingen. Nou ja, dan moeten we dat echt omhoog brengen. Dat is niet meer dan normaal. Dus dat zou mijn punt zijn. En binnen het onderwijs denk ik. Vooral in het mbo valt heel wat te behalen. Dus daar wil ik uiteindelijk uh, ook echt een slag, uh, slag kunnen slaan. En jongeren meer voor zichzelf laten opkomen. Dat is heel belangrijk. Dus wij gaan nog iets van jou horen. Zeker en van de jongeren in Nederland hoop ik. Dennis Wiersma van MvV Jong. Dankjewel. Succes. Ja. Wordt jongeren niet meer aan, hoor. Zometeen hebben we het over de kredietwaardigheid van Portugal. Dat is op junkniveau. Wat betekent dat? Down and Dirty. BNN, today. Ja, Dirty. Daar is het ook in Portugal. Inmiddels kredietbeoordelaar Moody's die heeft de kredietwaardigheid van Portugal verlaagd naar de junk-status. Dat klinkt niet bepaald heel goed. Roland Koopman, presentator van RTL Z. Goedenavond. Goedenavond. Wat betekent dat, de junkstatus? Junkstatus betekent uh, junkafval. Uh, uh, uh, junk is een term die op de, de financiële markt wordt gebruikt... voor iets waar je, waar je je geld niet in moet stoppen of mag stoppen. Hm. Prek betekent dit dat uh, de kredietwaardigheid van Portugal uh, zo ver verlaagd is... dat in Europa heel veel pensioenfondsen volgens hun eigen regels... niet meer daarin mogen beleggen. En voor een aantal banken geldt dat ook. Welke precies wel en niet, dat weet ik niet. Maar dat betekent dat als ze... Portugees staatsobligaties hebben op dit moment dat ze dat moeten verkopen. Mm -hmm. Dat betekent dat de prijs daarvan gaat dalen, want uh, het aanbod op de markt groeit... en dat de rente die de Portugezen moeten gaan betalen uh, nog verder zal stijgen. Dat was jammer, want die rente van de Portugees die was net, nou, net een beetje aan het dalen. En betekent dit alles dat het uh, allemaal richting Griekenland gaat? Wordt het zo erg? Um, in Portugal, in Tweede Griekenland, uh, het risico dat het een tweede Griekenland kan worden, wordt hoger ingeschat. Zo moet je, zo moet je dat maar zien. Uh, de, de, de Portugese economie, uh, de de, krediet, uh, de kredietbeoordelaars kredietbe kredietbe die gaan ervan uit dat. Um, ...dat Portugal in ieder geval een nieuwe steunronde nodig zal hebben... ...dus meer geld van Europa nodig zal hebben uh -huh. om, uh, uh, voordat het op eigen benen kan staan. Dat hebben ze we al, geld gehad, al... He? Wat zeg je? Dat hebben ja, al ze al gehad had, ook. Ze hebben al geld gehad, ja. uh, maar de kredietbureaus gaan er nu vanuit... ...dat ze nog een ronde nodig hebben voordat ze weer op eigen benen kunnen staan. Ja. Maar ik lees net van, de, de, daarvoor moeten ze natuurlijk bezuinigen, net zoals Griekenland... ...maar dat wordt lastig, um, net zoals bij Griekenland. Gaan ze dan dat geld wel krijgen van de EU en van het IMF? Ja, uh, nou ja, goed, dat zal wel weer onder hele strenge voorwaarden uh, gebeuren. Kijk, waar Europa heel erg bang voor is, en daarom hebben we dat, dat tumult rond Griekenland ook, is dat er, dat er een soort uitstralingseffect uh, uh, optreedt in de richting van landen als Portugal, Ierland en wellicht ook Spanje. Kijk, de, de Griekse economie, uh, qua omvang, die kunnen we nog wel redden met z'n allen. Uh, in Portugal wordt het misschien al wat lastiger. Niet dat de Portugese economie zo groot is, maar heel veel Spaanse banken hebben belangen in die Portugese economie. Dus als... Portugal in problemen komt, dan bestaat er een kans dat Spaanse banken in de problemen komen. Ja. Bestaat er een kans dat Spanje in de problemen komt? En dan hebben we echt een probleem in Europa. Want die Spaanse economie die is zo groot, die kunnen we eigenlijk niet redden. En dat is een beetje het domino effect dat kan optreden. En, da en dat wat jij nu schetst, dat scenario, hoe, hoe likely is dat? Je vraagt aan mij om de toekomst te voorspellen terwijl ik de hele dag mijn best doe om iedereen die de toekomst voorspelt te gek te verklaren. Um, ja. het, het is heel moeilijk, maar kijk, financiële markten zijn uh, um, ja, het is een soort organisme. dan moet je het maar zien, die, die uh, toch vaak wel um, dingen goed kunnen inschatten. En op het moment dat financiële markten, en dat is een heel anoniem begrip, want dat zijn banken en verzekeraars bepaalde risico's heel hoog inschatten, of hoger inschatten, dan wordt de waarschijnlijkheid wel groter. Misschien moet je zomaar betalen. Ik kan daar geen percentage aan ophangen, want dat weet ik echt niet. Kunnen we in ieder geval lekker goedkoop naar Portugal op vakantie? Ja, dat dacht ik dus ook. Lekker goedkoop dan? Uh, misschien wel. Uh, dat zijn de lage lonenlanden, Griekenland, Portugal. Um, maar ja, als er dan een toerist langs komt, zal ik als portugees denken van uh, betaal jij maar zien. Ja. Dus misschien wat het ook wil je duwen. <laughs> nou, Roland, je hebt uh, een weinig met zekerheid kunnen zeggen, maar toch leuk dat je er even was. Dankjewel, Goed. Roland Jammer. Koopman van RTL Zit. Op deze dinsdag uh, ben ik benieuwd waar hebben de mensen het over in de kroeg. Erik, goedenavond. Goedenavond. Van de Pintelier in Groningen. Nou, we hebben een uh, roze zaterdag gehad en dat was uh, hartstikke uh, goed. Een heel mooi evenement, veel live muziek en uh, daar hebben we het over. Maar het nieuws van de dag is natuurlijk, uh, volgens mij is het ook voor Nederland, maar dat is natuurlijk niet alleen in uh, Groningen zo, die uitspraak over die mensen in uh, Suriname. Ja, dat de staat toch verantwoordelijk is voor de dood van die drie ja, mensen. Ja, nou ja, het is maar net, ik bedoel, Wat, die vind, wat vinden ze ervan? Ja, nou ja, kijk, uh, <coughs> zulke soort dingen kun je denk ik nooit meer goed doen. Misschien ook niet meer goed maken, maar het is in ieder geval duidelijk in, in de uitspraak. En ja, ik denk altijd, waarom duurt dat zo lang dan allemaal? Maar doe maar. Ja. Gaan we even naar Siska. Hallo ja, Siska, hallo. Hi. hi, van Grand Café Brooklyn in Middelburg. Goedenavond, ja. waar gaat het bij jou over vandaag? Ja, over een uh, veel uh, licht, licht, luchter onderwerp. Um, dat uh, het beeld van Michiel de Ruiter weer terug is in Vlissingen. Waar, Na, uh, waar was dat dan? Vele maanden. Uh, in Vlissingen. Die was, uh, het beeld was gerestaureerd. Ah. En uh, ja, dat is toch wel een, uh, een van de kenmerken van Vlissingen. Dat standbeeld van Michiel de Ruiter, dat uitkijkt over de, over de Westerschelde. En die hebben ze zeven, zes of zeven maanden moeten missen, acht maanden zelfs. En is hij mooi geworden? Ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb begrepen dat, dat hij helemaal uh, gerestaureerd is, dat, er, dat hij 600 kilo lichter is geworden door alle uh, ja, troep die eruit uitgehaald is en zelfs een, een gemummificeerde zeemeeuw die er in uh, gevonden oh, ja. is. Uh, ja. Maar 600 kilo is er uitgehaald, wat ja, zit er allemaal aan, in dan? Ja, staal en, en, en uh, steen. En, Goed, dat ja. dus in Middelburg en het uh, andere nieuws uit Groningen. Dank Erik, dank Siska en uh, nog een hele mooie avond. Ik spreek jullie snel weer. Doei. Okay. <laughs> Dag. Dat is hem dan alweer, de BNN Today-uitzending van vandaag. Uh, morgen zijn wij er weer en dan zit Winfried hier. En zometeen de avondetappe avec le Jeroen Stompast. Veel plezier. -N -N. Verrassende invalsroepen.